Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zoetermeer is de brand in een leegstaand pand nog steeds niet geblust. Er komt veel rook vrij en er is al twee keer een NL-alert gestuurd. Volgens de brandweer kan niet uitgesloten worden dat er nog mensen binnen zijn. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na het uitbreken van die brand moesten twee mensen van het dak worden gered. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Omwonenden worden gewaarschuwd uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden. En vooralsnog zegt de brandweer dat er geen asbest is vrijgekomen. Het zou niet de eerste keer zijn dat er brand is uitgebroken in dit pand. Twintig asielzoekers in Permerent gaan weer eten. Ze gingen ruim een week geleden in hongerstaking in de crisisnoodopvang daar. Omdat ze al maanden wachten op duidelijkheid over hun asielprocedure. En die hebben ze nu gekregen. Het maakt me een beetje blij om iets te horen van Andy dat ik invited. Hun procedure gaat nu dus verder. De asielzoekers vinden ook dat ze te lang in tenten moeten bivakeren. Ze gaan nu in gesprek met de organisatie. Organisatie die over de asielprocedure gaat. Ticketswap heeft een nieuw plan om ervoor te zorgen... dat organisatoren en verkopers van concertkaartjes... allebei meedelen in de winst als een ticket wordt doorverkocht. Straks gaat niet meer alle winst naar jou... maar ook naar de organisatie van zo'n festival of concert. Kaartjes doorverkopen wordt een minder aantrekkelijk handeltje... omdat de winstmarges voor doorverkopers kleiner worden. Ook blijven er hierdoor meer kaarten over voor de echte fans... die een ticket tegen een eerlijke prijs willen kopen, zegt Ticketswap. Wat, wat vindt u ervan dat er zoveel Engels wordt gesproken in de stad? Pardon me? Ik spreek in noord Duits. Ja. We speak more and more English. Dat viel NH Nieuws op. Op de terrasjes bestel je in het Engels... en je rekent af bij de kledingzaak met een thank you. Bijvoorbeeld in Haarlem. Ik vind het helemaal prima. Ik spreek goed Engels, dus kom maar op. Ja, ik ben niet zo goed in het Engels. Ik heb liever dat nee, nee, mensen gewoon Nederlands blijven spreken. Ja, en de meningen zijn verdeeld zoals je hoort. Nee, dat is gewoon in de internationalisering. Ik geef les De meerderheid is, het buitenland. Dat is gewoon een nieuwe tijd. We moeten aan wennen. Dan denk ik van, als jullie deze kant komen... probeer dan ook een beetje je aan te passen. Maar ja goed, zo denkt iedereen er niet over. Heb ik de weather. Het is helder vanavond en koelt af tot de graad of 4. Morgen af en toe wolken, af en toe zon en 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat vide tussen Bad Dorp en Amstelveen. Drie kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 Goedenavond, Made Metal Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 73ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Op de maandagavond.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 Hardcore punk en hun hoogtijdagen had tot en met de begin jaren 90, voordat het underground ging. De alternative metal wiens oorsprong eind jaren 80 en begin jaren 90 was en invloeden gebruikte uit de rap, funk, trash metal en hardcore punk. De extreme grindcore dat verwant is aan de death metal en crustcore en voortkomt uit de trash metal en hardcore punk. De industrial metal hadden we nog, dat in de late jaren 80 ontstond uit de industriële rock en heavy metal. En vorige week behandelde ik nog de zeer populaire grunge scene, dat eind jaren 80 ontstond en halverwege de jaren 90 van de troon werd gestoten door de opkomende nu metal scene. Vanavond ga ik wederom underground en terug naar de oorsprong van de black metal, dat officieel begin jaren 80 hun naam kreeg dankzij uuropeners Venom, maar zich begin jaren 90 verspreidde dankzij de Scandinavische pioniers over Europa en later ook de rest van de wereld. Black metal is een subgenre dat zich afsplitste... van de vroege trash metal en de death metal scene... en kenmerkt zich thematisch gezien... aan heidense, satanische en misantropische teksten... waar anti-humanisme vaak centraal staat. Ook depressie, zelfmoord, oorlog en genocide... zijn terugkerende onderwerpen. Veel van de bands nemen hun ideologie serieus... en uiten dit ook op het podium met veel spektakel en theater... waar satanisme gebruikt wordt om te shockeren... Hier is Venom ook een goed voorbeeld van. Die satanisme heeft gekozen om zich te onderscheiden... om een extremere vorm van heavy metal te maken. Extremer dan Black Sabbath, Motorhead en Kiss destijds maakten. Kiss wist hun gebruik van gezichtsbeschildering wereldfaam te brengen... wat uiteindelijk door veel black metal bands is overgenomen. Gevormd in Newcastle upon Tyne in 1979... was Venom de satanische vlieger van de heavy metal. Snel, woedend, chaotisch en onbeschaafd in hun... In hun trouw aan de duistere kant van alles voeden Kronos, Mantas en Abaddon hun onkroon... Controleerbare adolescenten, energie en enkele van de meest revolutionaire zware muziek alle tijden. Vanaf de release van de single in Liquid Satan in 1981 schreef Venom in feite het regelboek voor underground metal. Waarbij meerdere subgenres in het proces werden bedacht en een diepgaande en blijvende impact had op de beeldtaal van en iconografie van de snelgroeiende scene. Helaas is de geschiedenis van Venom net zo krankzinnig en chaotisch geweest als hun klassieke vroege platen. Er zijn splitsingen, reunies en veel publiek gekibbel geweest, maar de Venom-legende heeft hoe dan ook stand gehouden en er is gestaag een aanzienlijke catalogus van mooie platen verzameld, zei het met een verschijnenheid aan verschillende line-ups. Ook het Deense Mercyful Fate was een van de vroege pioniers van de eerste golf van black metal bands. En sinds de oprichting in 1981 heeft Mercyful Fate zijn klassieke metalgeluid behouden met zijn lyrische thema's rond occultisme. Het is echter de dramatische maar sensationele poëzie en de genialiteit van de oprichterszanger. King Diamond en gitarist Hank Sherman... die de erfenis van de band overeind hebben gehouden. Sinds de oprichting heeft Mercyful Fate... zeven studioalbums, twee EP's en vier compilaties uitgebracht. Ze waren naast vele andere bands uit deze beweging... van belangrijke invloed voor latere black metal muzikanten... in de jaren 90 en vooral in Noorwegen. Van hun debuutalbum Melissa, vernoemd naar een heks... wiens schedel King Diamond blijkbaar in zijn appartement... in Kopenhagen bewaarde, draait nu het nummer Black Funeral. Hey. Aansluitend op Merciful Fate, het Zweedse Bathory... die samen met Venom en Merciful Fate hielp bij het pionieren van het black metal. Tevens het me uh, viking metal genre hoorden ze met het nummer Necromancy... van het titelloze debuut uit 1984. Hun invloed op de black metal scene werd de inspiratie... voor bands als Mayhem, Emperor, Burzum, Dark Throne en Immortal... Hun laatste black metal album Blood, Fire, Death uit 1988... was hun laatste werk voordat ze het black metal genre verlieten... en viking metal oprichten met het album Hammerheart uit 1990. Het invloedrijke boek Lords of Chaos... The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground... waarin de vroege black metal scene wordt beschreven... bestempelde de eerste vier albums van Bathory... als de blauwdruk voor de Scandinavische black metal. Hoewel het geluid en de stijl tijdens hun actieve jaren zwaar werden bekritiseerd... en slecht werden beoordeeld, wordt het Zwitserse Hellhammer... dat is opgericht in 1983 en actief was tot 1984... toch vaak beschouwd als een belangrijke invloed op black metal. Hun combinatie van langzame sluipende passages en snelle trash-secties... evenals de vreemde kwaliteit van de zang en riffs... maakt hun debuut-EP Apocalyptic Raids tot een lo-fi klassieker... Ondanks dat de wereldwijde scharenfans steeds groter werd... kwam er in 1984, van mei 1984, schokkend nieuws. Hellhammer werd ontbonden. Omdat Tom en Martin vonden dat het muzikale concept van de band... te zwak was om door te gaan. Maar het was niet allemaal, of niet helemaal, voorbij. Want uit de as van Hellhammer creëerde Tom en Martin een andere band. Celtic Frost. En van hun debuut-EP draai ik nu Horace Aggressor... met aansluitend een nummer van Celtic Frost. alleen hier op ZFM Zandvoort. Celtic Frost is gewoon een van de beste bands die ooit op aarde hebben rondgelopen. Het partnerschap van Tone G, Warrior en Martin A. dat in het begin van de jaren 80 op het platteland van Zwitserland ontstond, borrelde voor het eerst op als Hellhammer. die na hun tijd zelf enorm invloedrijk zouden zijn, maar uit elkaar gingen om Celtic Frost te worden. Deels vanwege hun slechte ontvangst, maar ook omdat de grotere visie van Celtic Frost veel meer was dan die van Hellhammer. De zojuist gedraaide opener Into the Crypts of Race van de uitstekende EP Morbid Tales uit 1984 heeft misschien dezelfde volle snelheid als sommige van het werk van hun vorige band. Maar de meer zelfverzekerde songwriting... en met betere beheersing van de duisternis... en morbiditeit... ...toonde ook aan dat dit iets nieuws was. Iets veel groters. Op hun verbazingwekkende To Megatherion en Into The Pandemonium albums... ...zou de band onmetelijk pushen wat mogelijk was als een dark metal band. Door keyboards, vrouwelijke vocalen en invloeden van bands als Joy Division en Killing Joke toe te voegen... ...in een tijd waarin zulke dingen niet echt werden gehonoreerd. Hier was het startschot voor een van de grootste erfenissen in black metal of anderszins. Dan gaan we door naar Bulldozer. Dat is een van de vroegste zwart speed metal bands. Werd al in 1980 opgericht in Milaan door bassist Dario Caria. En gitarist Andy Panigada. Ze werden vergezeld door Erminio Galli op drums. Ze werden gedwongen uit elkaar te gaan in 1981 vanwege dienstverplichtingen, maar hervormde in 1983... waarbij Alberto Contini de bas- en vocale taken overnam... en Don Andras de drums inspeelde. Deze line up nam de Fallen Angel-demo op... dat later opnieuw werd uitgegeven als een 7-inch... maar ook hun nieuwe... Ook op hun 1984 verschenen debuut The Day of Wrath... en hun opvolger The Final Separation. Deze jongens traden in feite in de voetsporen van Venom en Motorhead... maar namen enkele van de extreme black metal elementen over... die zich in de vroege jaren 80 ontwikkelden. Hun vroege demo Fallen Angel... dat verscheen als promosingle voor hun debuut The Day of Wrath... draai ik nu voor jullie... Wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. was een kortstondige Hongaarse band... die thuis hun loyale en gewelddadige fanbase opbouwde... maar er nooit inslaagde om naar het buitenland te gaan om te toeren. Hun in 1988 in eigen beheer uitgebrachte album Anno Domini... zou echter in de jaren na het uiteenvallen van de band... via band, band, band, bandhandelaren sorry, naar West-Europa komen... en veel fans voor zich winnen. Waaronder de Noorse band Mayhem... die uiteindelijk vocalist Attila Cisar het headhunt... Het is zijn tijd ver vooruit en biedt een meer gecontroleerde en genuanceerde uh, kijk op de eerste golf. Ik draaide echter de afsluiter en titeltrek van hun debuutdemo Seventh Day of Doom, dat in 1987 verscheen. Gaan we door naar Brazilië. Het Braziliaanse sarcofago, gevormd in 1985... is niet alleen een van de meest invloedrijke... niet-Europese black metal bands. Ze zijn ook nog eens een van de meest invloedrijke... black metal bands uit die periode. De luidruchtige, lelijke muziek van deze gasten... inspireerde veel... Uh, zowel de Noorse leden van de Zwarte Cirkel als hun eigen landgenoten als Sepultura. Hun volledige toewijding aan sonische chaos en metal-extremiteit... rangschikte hen automatisch als trouwer dan zelfs veel van de Scandinavische secten. Kogels, vesten, korpspaint en lawaai, de originele en winnende combinatie. De eerste, de legendarische, de bedorven, de offensieve, Inri... werd tegen het einde van het decennium uitgebracht en was niet bedoeld voor gewone rockers om het te waarderen. Het is goed gedocumenteerd dat dit album zijn tijd ver vooruit is. Nummers als Satanic Lust Desecration of a Virgin Inry en Satanas zijn politiek incorrect, zinspelend op verkrachting ontheiliging van Jezus Christus sodomie en andere schandelijke uitlatingen tegen het christendom en andere pijlers van de samenleving. Niemand wordt gespaard. Een album dat gereleased werd in de, golf van de, in de eerste golf van de black metal toen black metal nog ballen en waardigheid had. Onmisbaar in elke Headbangers collectie. Als je dit album niet kent, is het tijd om terug naar school te gaan. Elders nooit gedraaid? Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Stamford. Het Braziliaanse sarcophago met Sataniclas draaide ik de Italianen van Death SS... met Death, afkomstig van het debuutalbum In Death of Thief Sylvester... dat ook meteen de betekenis van hun bandnaam is en verwijst naar de zanger en frontman. Death SS was een iconische Italiaanse cultband en droeg invloedrijke monsterachtige outfits... wat destijds vrij uniek was... Bestaande sinds 1977 met zanger Steve Sylvester dus als enige constante lid... combineert de band Vleugjes Doom metal klassieke Heavy Metal, Trash, Speed en Goth en Death Rock... die alle elementen aan elkaar lijmen met hun kenmerkende en excentrieke occulte horrorthema's. Toch benadrukte hun specifieke merk van gruizige speedmetal en occulte doom de grootste aspecten van die genres. En was duidelijk erg belangrijk in de ontwikkeling van extreme metal. En vooral vroege black metal. Fans van Venom, Hellhammer en andere op black metal gerichte klassiekers kunnen Death SS op zijn minst waarderen. Als een curiositeit en een belangrijk stuk metalgeschiedenis. Degene die genieten van de black metal van de jaren... late jaren 80. die nog steeds zijn vroege metal-invloeden op zijn mouw droeg. zullen deze gruwelijke Italiaanse gekken waarschijnlijk ook. Waarderen. Blasphemy komt ongeveer zo dicht in de buurt als black metal bij death metal komt, zonder nou ja, death metal te worden. Toepasselijk genoeg was het dit album dat hielp bij het ontstaan van het black death hybride genre war metal en fallen angel of doom, zit nog steeds vrijwel bovenaan de top van deze berg. Het is een extreem gewelddadig, primair en bu buitenaardse stukje meeslepende extreme metal. Gespeeld vanuit het hart en met een black metal sfeer rechtstreeks uit de diepte. Hiervan horen jullie nu de titeltrack. Tot slot dit eerste uur hoorden jullie Masters Hammer met Genie Ovi, aansluitend op Blasphemy's Fallen Angel of Doom. Masters Hammer vormde een brug tussen de eerste en de tweede golf van black metal en was en is nog steeds een ongrijpbare en zeer excentrieke Tsjechische act. Met name de volledige eerste langspeler Ritual bevat een soortgelijk gebruik van keyboards en epische riffs die veel van de Noorse bands gingen gebruiken en zouden helpen inspireren, zoals Hades en Enslaved. Terwijl het ook elementen bevat die zelfs vandaag de dag nogal ongeremd blijven. Dark Thrones Fenris noemde dit album zelfs het allereerste Noorse black metal album ooit... Ook al kwamen ze uit Tsjechië. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Ik ben er zo weer na het nieuws van 10 uur... met deel twee van deze Black Metal Special... waarin ik de tweede golf ga behandelen. En dat is dus onder andere de Scandinavische scene die ik ga behandelen. Dus blijf nog even luisteren. Na het nieuws van 10 uur ben ik weer terug... met lekkere herrie uit het hoge noorden. Lekkere Black Metal. Om te beginnen natuurlijk met Dark Throne, het tweede uur. Dus blijf nog even hangen en niet kan slapen. In ieder geval bedankt voor het luisteren voor de eerste uur. Mocht je toch gaan slapen. En voor degenen die blijven hangen. Tot zo direct. Het nieuws van 10 uur. Ik ga eruit. En tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.